Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. In Duitsland is ophef ontstaan doordat Rusland een vermoedelijk afgeluisterd gesprek van de Duitse luchtmachtleiding heeft gepubliceerd. Het zijn delen van een videovergadering van vorige maand. Daarin overlegt de luchtmacht over de eventuele inzet van kruisraketten in Oekraïne. Ook wordt besproken of de raketten de Krimbrug kunnen raken. De Duitse regering staat onder druk om die kruisraketten aan Oekraïne te leveren... maar bondskanselier Scholz wil dat per se niet... en noemt de publicatie van het gesprek zeer ernstig en wil opheldering. De SP gaat zich weer richten op de klassenstrijd. De werkende klasse moet opstaan en nemen wat hen toebehoort... zei de nieuwe partijleider Jimmy Dijk in zijn eerste speech voor partijleden. Hij haalde uit naar het neoliberalisme... en zei dat er in het land veel spanning en verdeeldheid is... Op het congres in Bussum werd met een staande ovatie afscheid genomen van de vorige SP-leider Lilian Marijnissen. Zij vertrok in december na een reeks slechte verkiezingsuitslagen. De medewerker van de haven in Amsterdam moet zes jaar de cel in voor het voorbereiden van de invoer van drugs. Volgens de rechtbank had de man van 34 maandenlang een essentiële rol bij de drugshandel. Hij werkte voor een overslagbedrijf en had toegang tot IT-systemen en beveiligde panden. Hij deelde plattegronden en in, informatie over schepen met criminelen. Koning Harald van Noorwegen heeft een pacemaker gekregen. Het gebeurde in een ziekenhuis in Maleisië waar hij op vakantie is. Vorige week werd Harald in het ziekenhuis opgenomen met een infectie. Het gaat volgens het paleis goed met de 87-jarige Noorse koning. Maar hij heeft nog wel veel rust nodig. Het is de bedoeling dat Harald de komende dagen weer naar huis gaat. Koning Harald is de oudste monarch van Europa. Hij is koning van Noorwegen sinds 1991. Het weer, zonnige periode. In het zuidwesten is het bewolkt en kan wat regen vallen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen in het oosten lenteachtig en zo'n 15 graden. In het westen meer bewolking en wat regen bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Here, <laughs> move your body there. It makes me want to get on down. Don't do that dance that you're doing, y'all. I said, What? Well, I just do that dance that you're doing now. Suck to me, baby. Come to party, come to boogie with y'all. Ya, DC come to boogie. I said, what y'all. Cause southeast come the party with y'all. Northwest come to boogie. I said, watch y'all. Ya, Northeast come to party, come the boogie with y'all. Ya, Southwest come to boogie. I said, what now? Ooh, ya, now everybody come to boogie on down now. Up, yeah. Ja, en voor mensen uit de jaren 80 is dit een bekend geluid natuurlijk. Je Little Benny and the Masters and Who Comes to Boogie. Wat een lekker begin hè, van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Vandaag weer vanuit de studio aan de Tolweg 10A. En we hebben vandaag een bijzondere uitzending. Want we hebben de Formule 1 race op zaterdag. Dus niet op zondag zoals normaal gesproken... Maar vanmiddag om 4 uur gaat de Formule 1 op Bahrein van start. En uiteraard houden wij het in het derde uur dat allemaal voor je in de gaten. Met onder meer René Lawson van Autopass in Beverwijk. Die ons op de hoogte kan houden van de laatste nieuwtjes rondom de autosport. Nou dat gaan we dus in het derde uur doen. Maar in het tweede uur hebben we ook heel wat hoor. Want uh, Dolly ten zij komt zo dadelijk langs. En zij heeft iets met kerstmannen. Nou ja. Wat ze heeft met Kerstman hoor je straks. En ze heeft ook iets met Joost Klein. En wat ze met Joost Klein heeft. dat, uh, nou, dat raad je al. Die uh, komt uh, optreden voor uh, Nederland op het uh, Zonfestival. En uh, uiteraard zijn we heel benieuwd wat uh, uh, onze collega Dolly Tempierig vindt van uh, de hit. Uh, van uh, Joost Klein. Wat een hit is het inmiddels. Heel veel gestreamd op uh, Spotify. De single Europapaa. Europa. -pa. Ja, een speciaal nummer wat hij uh, voor zijn vader heeft uh, gemaakt. Het verhaal daarachter, nou dat weet Dolly ook wel precies. We gaan haar uh, straks zo uh, rond half vier uh, daarover uh, even in de uitzending spreken. Dan is hij inmiddels uh, gearriveerd oh, nee. voordat ze naar de kerstmannen toe gaat. Kerstmannen nu vlak voor de Pasen. Ja, het gebeurt echt. Straks hoor je daar meer over. Spauw, love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well. So I can't deny.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 Dat was hem nog een keer, hè? de klassieke van Tom Jones en de Sackbomb in de Moostie-versie. Zo, daar gaan we kijken of het zonnetje nog wel schijnt op Duitsjesveld. Dat horen van Piet Piper de wedstrijd van vandaag, tegen stormvogels. En uh, wat gebeurt er nou? Dan gaat hij dezelfde plaat draaien. Goed, we gaan nog één plaat draaien totdat we gaan schakelen naar Duitsjesveld. En uh, dat is deze van Bruno Mars. know as soon as we walk in Shut up, I'm wearing Cuban links yeah. Design a mix yeah. Englewood's finest shoes Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself. You Known to get the color red, the blue Woo, shit Woo. I'm a dangerous man With some money in my pocket Keep up Woo. So many pretty girls around me And they're waking up the rock Keep, Keep up, up. Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jacking Keep up uh, Players only Come on, put your... To move! Hashtag best. They ain't ready for me. Uh -huh. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Uh -huh. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Uh -huh. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jumping Keep up. Uh -huh. Players only. Eh? Come on. Put your pinky razor to the moon. Keep Dat was de single van uh, Bruno Mars. We gaan weer naar het naar uh, Piet, die daar uh, vanmiddag uh, aanwezig is. Bij de wedstrijd tegen de Armuidenaren, uh, de Stormvogels. Hoe gaat het uh, daar, uh, Piet, op dit moment? We zitten in de 42e minuut. Inmiddels is het uh, 2-0 geworden in de 30e minuut. Na een uh, een, een, een, een, een trap, niemand weet waarvoor. Maar goed, uh, de spits van uh, Stormvogels, uh, die legde hem neer en uh, die schoten hem uh, prachtig mooi op de lat. De bal schoot een beetje raar terug en de stormvogels spelen was er eerder bij dan onze keeper. Dus zo is het 0-2 in de 30e minuut, inmiddels zijn we in de 42e minuut beland. Zandt is wel wat meer in de aanval, maar dat zit niet echt mee. We hebben meerdere corners gehad en het, het, het lukt eventjes niet en de stormvogels lukt het net even wel. Stormvogels is over zo'n ploeg die uh, mooi loopt mooi te loopt voetballen, die het uh, elkaar toch wat, wat makkelijk vindt en... Uh, maar goed, we zijn niet te niet, minderen of zo, maar nu geven we een bal heel erg makkelijk weg. En dit is, gelukkig loopt dat goed af. Al zou het nog voor het erger kunnen worden. De tweede keer weer uit. We gaan in de aanval. Hier heeft die speelt echt een wereldwedstrijd vandaag. Die echt, doet echt alles eraan om zijn opa mee te laten genieten, zover het mogelijk is. Maar Het zit nu niet echt mee. We gaan in de aanval weer. Koen Magielsen, bal naar rechts. Daar staat Nacho Berg helemaal vrij en hoog. laat die bal gewoon zijn glippen, gaat uit. Dus ook dat gaat weer de, de bal naar een ingooi voor, voor stormvogels. En die gaan gooien. We zitten hier op in de, de 43e minuut van de wedstrijd. De rust is in aantocht. Ja, als ik dat zou hoor Piet, moeten wij ook gewoon een beetje... Zou een gelukje hebben als wat stormvogels net had hè? met het ja, doelpunt? dat zeg ik. Er staat hier iemand naast me een bekende zand. Die zegt ook, we ziet ons niet echt mee, maar vandaag uh, met de ballen. De ballen vallen net allemaal verkeerd en met stormvogels goed. Maar goed, we hebben nog 45 minuten. Ja, dat is waar. Zoals eerder aangegeven, dan voetballen we naar de kantine toe. Dat geeft altijd extra motivatie. Dus laten we niet bij de pakken neer gaan zitten en, uh, en hopen dat de tijd zich nog keert. Oké, okay, nou 0-2 en uh, straks uh, kom ik bij je terug voor de tweede helft. Dankjewel, Piet, voor dit moment. Tot zo. En uh, ja, een uh, fijne pauze zo dadelijk, uh, uiteraard. En, uh, ja, moedig de spelers een beetje aan, hè? Dat ze er ik tegenaan je, ik gaan. Doe nou, ik, ik doe niet anders. Oké, okay, nee, dat okay. weet ik ook. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi. Hoi. Hoi. Mi acereta ti a po' hicce Anna la musietti ancora cara Ta kara without tagga no no without that I Vorige week had ik met collega Thomas de Jong het even over deze plaat. Het is eigenlijk gewoon een beetje gebrabbel, een beetje personen taal. Nou, niet helemaal hoor. Maar uh, ja, het juiste verhaal moet je maar eens lezen op uh, internet uh, over deze moaki Momenteel een uh, grote hit hier in Nederland. En, uh, ja, Een plaatje wat gewoon leuk uh, klinkt. Wat ook leuk klinkt, is dat straks de eerste race van het uh, nieuwe seizoen uh, gaat beginnen. We hebben het over de Formule 1. Nog 38 minuten te gaan en dan is de start van de Grand Prix van Bach Rijn. Baby, don't understand why we can't just belong to each other's hands. This time might be the last I feel unless I make it all just Broken Wings Baby Think tonight We can take what's wrong And make it right Baby all I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 We op de zaterdagmiddag. 12 graden momenteel hier in Zandvoort. En uh, ja, een beetje donker. Hè? Nou, we hadden net een lekker zonnetje. Maar helaas gaan we ook richting de regen weer vanavond. Dus uh, wordt het weer wat slechter weer. We zagen net de belden vanuit Bahrein. Even zat ik even naar te kijken. En uh, ja, de zonsondergang uh, die gaat daar zo dadelijk uh, plaatsvinden. Op het uh, circuit waar zometeen de Formule 1 gaat starten. Om 4 uur gaan ze starten en, uh, de auto's zijn net de baan opgegaan om zich voor te bereiden voor de, de start. Uiteraard in de derde uur daar veel meer over met de rennelozen. Onze pit reporter van Auto Passion in Beverwijk. We gaan nog een plaatje voor je draaien en dan hopelijk Dolly Tempierik, want ik wil alles weten over de kerstmannen en uiteraard over Joost. Nee, niet Joost mag het weten, maar Joost Klein die wij gaan horen op het Zongfestival. En dat hij met uh, Europa Europapa, inmiddels een uh, grote hit... Uh, onderweer op Spotify al uh, miljoenen keer gestreamd. Dus hij zei, nou ja, misschien wordt het wat, hè? Je weet het maar nooit. Wij houden nog even bij de muziek uit uh, de jaren tachtig. Totdat Dolly in de studio is. Hier is Janet Jackson en When I Think Of You. Van de zus van Michael, mag ik uiteraard weer wat zeggen? Het Ze is tijd break, dus we gaan ons gang, uiteraard. Met een break van die plaat When I Think of You hoor, die uit de jaren 80. Straks veel meer over de Formule 1, uiteraard. En over Dolly. Maar eerst gaan we het hebben over de evenementen. Want er gaat volgende week een hele mooie tentoonstelling plaatsvinden in het museum. Daarover is al heel veel geschreven en heel veel belangstelling voor. En geheel terecht, want het gaat een hele mooie tentoonstelling worden hier in Zandvoort. Een gevoelige tentoonstelling, maar wel heel erg belangrijk... om de geschiedenis van Zandvoort daarmee ook verder te verduidelijken... voor onder meer de scholieren. Nou, Vanmorgen in Goedemorgen Zandvoort hadden ze aandacht voor de bunker-tentoonstelling. En uh, ja, collega Ben uh, die sprak met uh, Stefan de Groot. Hij is de curator en uh, Marion Sensen... En dan gaat het inderdaad over de tentoonstelling die vanaf volgende week te zien is in het museum hier in Zandvoort. Steven is de curator. Ja. Um, kom je uit Zandvoort? Ik kom zelf niet uit Zandvoort, maar ik kom er wel regelmatig. Ik kom zelf uit Haarlem. En uh, ja, deze tentoonstelling. Ik heb al eerder tentoonstellingen gemaakt voor het Zandvoort Museum, dus de eerste was: we gaan naar Zandvoort. En ik heb ook meegewerkt aan de sisi tentoonstelling en ook de F1-tentoonstelling. En Zandvoortsmuseum had mij gevraagd om uh, deze tentoonstelling samen met Anne Marion uh, mm. op te zetten. En ja, daar zijn we al zo'n twee jaar geleden mee begonnen. Dus ik heb eerst het concept ervoor gemaakt. En uh, daarna zijn we eigenlijk bezig uh, gegaan met ja, alle informatie te verzamelen. Als je daarvoor gevraagd wordt... Uh, um... Heb je dan een, een, een soort klik met bunkers? Of ga je echt zakelijk te werk in, in concept? Ja, ik, en en ik, ik, val ik was... daarna het kwartje van het was toch moeilijker dan ik verwacht had? Nou, ja, dat zo, zeer zeker. De, de, er is al heel veel informatie, maar het zijn allemaal losse verhalen. En uh, ja, we hebben eerst, zeker voor het concept, heb ik gedacht van... Wat is er nou... Uh, het, de metafoor zijn eigenlijk de bunkers die uh, weggestopt zijn... en ook de geschiedenis, geschiedenis die weggestopt is. En dat heb ik meer als metafoor genomen. Het gaat wel over bunkers... maar eigenlijk gaat het over het verleden van Zandwoord... in de Tweede Wereldoorlog. Dat is veel ruimer als uh, de betonklotsen die we uh, kennen... en inmiddels ja. veelal onder het zand zitten. Ja. Uh, um, Anne Marion... Um, hoe sloeg dat in bij jou, de, de, uh, de geschiedenis van de Zandvoorter? Nou, dat was ik net even over de fiets. Ja. Nou ja, um, ik, toen ik het hoorde, inderdaad twee jaar geleden, dat we dit zouden gaan doen, was er in eerste instantie gewoon wel wat weerstand, ook in het museum daartegen. Um, nou ja, omdat het geen echt vrolijk onderwerp is. Het is, heel, het is een heel lastig onderwerp om daar iets uh, boeiends van te maken. Ja, uiteindelijk is het uh, wel een boeiend onderwerp, maar we hadden eigenlijk geen voorstelling van hoe we dat zouden moeten gaan vormgeven in eerste instantie. Totdat we natuurlijk spraken met Stefan die daar een heel mooie tentoonstellingsplan voor heeft gemaakt. En, en, en het echt uh, um, in zicht heeft gebracht, uh, inzichtelijk heeft gemaakt met mooie plannen en tekeningen. Uh, toen begon het ook echt een beetje te leven. En um, ja, toen ik... Uh, het hoorde, toen ben ik wel meteen naar mijn vader gegaan. Ik Want die... zei, oh, jij met je zoon voor zijn roes. Ja. <laughs> en met de achtergrond van jouw vader. Ja, ja. maar mijn vader die, ja, die wist eigenlijk meteen destijds wel te vertellen. Van, uh, uh, dat het huis waar wij woonden, zeg maar op de kostvloerstraat. dat dat in een mijnenveld uh, had gelegen. en dat het daardoor eigenlijk ongeschonden uit de strijd was gekomen. En niemand kon erbij. En niemand kon erbij, okay. inderdaad. En. Um, maar veel meer dan dat had hij eigenlijk ook niet te vertellen. Uh, er kwam ook niet echt heel erg veel uit. Het kwam ook wel een beetje omdat hij vroeger als kind heel veel ziek is geweest. Dus uh, ik denk dat hij dat... Ja, hij was natuurlijk ook vrij jong toen de oorlog begon, een jaar of zes. En het eindigde toen hij elf jaar was. Dus ik heb eigenlijk nooit echt gesproken over bijvoorbeeld de afbraak van, nee. de, van, van, de, van de boulevard. Um, Ikzelf ja, heb als kind natuurlijk heel erg veel gespeeld in de Kosselorenpark. En dan zat je wel bovenop bunkers, maar je had echt geen idee waar je eigenlijk op zat. En dan kom je daar later pas achter dat je eigenlijk op zo'n toobroek zit. En waar het voor gediend heeft. En dat het dan voor de verdediging was van al die manschappenbunkers die eronder lagen. En ja, uh, we hebben hele mooie foto's gevonden vanuit de jaren 60, 50, 60. Waar, uh, waar ze dan allemaal, al die manschappenbunkers eigenlijk uh, omgevormd zijn in vakantiebunkers. En dat is een beetje een romantisch beeld wat je ja. er dan uiteindelijk bij krijgt. Dat je dus eigenlijk van, ja, van zo'n nare geschiedenis dus eigenlijk ook wel heel iets moois kan maken. Ja, het, want zo begint de tentoonstelling ook. Uh, ik heb de opzet zo gemaakt om het uh, te beginnen in het heden. Dus als je binnenkomt, uh, dan heb je eerst uh, hele mooie uh, luchtfoto's van Dick Bol. Die heeft ze in de jaren tachtig met een vlieger. Daar hing dan zijn camera aan. Mm. En die heeft het kostverloren park heel mooi uh, gefotografeerd. En als je dan binnenkomt, kom je eigenlijk in het kostverloren park terecht. En daarna ga je... Uh, het verleden in, dus het verborgen verleden van, van Zandvoort. Ik zit, zit even uh, te denken, want daar was ook uh, in, in het Verloren Park aan de voorkant. Er was ook een vijver. En dat ja. gebeurde ja. ook van alles. Ja, dat was voor, voor de oorlog. En dat is uh, volgens mij is dat allemaal afgebroken toen. Ja, dat is allemaal. Ja, dat afgebroken. Ja. Ja. ja, de afgebroken. Ja, ja, want het was een, een wandelpark ja. natuurlijk. En okay, daar hebben we ja. ook foto's van dus hoe het toen was. Ik heb er ook een filmpje uh, van. En, deze tentoonstelling heeft niet alleen uh, foto's... maar uh, we hebben ook 3D-animaties. De... Dus het is een beetje positief tegenover negatief. Uh, dus uh, als je in de grote ruimte komt... dan zie je een animatie van Afro Lancasters die overvliegen... en die dan voedseldroppingen doen. Uh, dat was op 3 mei in 1945... Uh, er is ook een animatie van uh, het neerschieten van, uh, van de Halifax. Dus in de, in de waterleidingduinen. Ja. En we hebben ook uh, een belevenistafel. En daar kan de uh, marion wat meer over vertellen. Ja, ik wil even terug op die, die helifectie afgeschoten. Dus als je in, uh, in de uh, waterleidingduinen bent... daar zie je nog hele geschuts uh, opbouwen... die toen gebruikt werden daarvoor. Ja. Ja, en het is niet helemaal duidelijk waar die neergeschoten is. Dus uh, ik heb wel in allerlei archieven... Ja, we hebben beide in allerlei archieven zitten mm -hmm. speuren. En ik heb wel het verhaal gevonden. En uh, ik denk dat het in het begin, dus als je binnenkomt bij uh, de waterleidingduinen... dat die daar neergeschoten is. En met een, een viervlak geschud. Het wordt heel gedetailleerd, maar... Het is helemaal beschreven en uh, ja, aan de hand van foto's... en uh, ook uh, archieven uit, uh, uit Engeland, dus van de RAF... heb ik dat verhaal een beetje kunnen reconstrueren. En op het einde van de tentoonstelling is ook de documentaire te zien... we gaan naar Zandvoort en dat vertelt het hele verhaal eigenlijk van het begin tot, uh, tot 1945 wat er allemaal gebeurd is. Daar moet je dus rustig voor gaan zitten in dat hoekje. Ja, en uh, daarvoor heb ik een man geïnterviewd. Dat is uh, Frederik de Vos. En die heeft het boek geschreven... Uh, Fietsen zonder banden. En het eerste hoofdstuk gaat... want hij was toen tien jaar toen die Duitsers binnenkomen. Dus ja, dat is heel dankbaar dat je dan nog zo'n man kan spreken... en dat kan gebruiken in die documentaire. En, in het begin van de tentoonstelling is er een belevingstafel, want we hebben ook ja, we... Het, het educatieve ja, ja. aspect hebben we ook maar daar gaat Anne Marion meer over. Zou je dus is je niet mee bemoeid met de uh, nee, nee, Nee, niet zoveel. Nee. Anne Marion, um, wat kan ik doen op zo'n tafel? Ja, nou, we hebben daar een um, uh, plattegrond op, uh, op gezet, dus uh, een platgrond van Zandvoort. Eigenlijk uit de tijd van uh, zo rond uh, 1940. En we hebben daar de punten op aangegeven waar de verschillende wiederstandnesten, zoals dat heette, zeg maar. Dat zijn dus de bunkerdorpen eigenlijk tussen aanhalingstekens op staan aangegeven. Zoals het Kostvorenpark. Maar je had ook uh, Zuidzand. Dat is zeg maar aan het einde van de, van de boulevard uh, bij de Brede Rode Straat. Zeg maar het einde van de Brede Rode Straat. Als je daar de duinen in loopt uh, langs het fietspad. hele grote jongens. Ja, langs het fietspad, zeg maar. Daar, staat, uh, daar was eigenlijk een hele... Um... Uh, ja, dat, daar was batterij uh, Zuidzand. Um, daarachter, of nog verder het zuiden, eigenlijk in lag uh, Stelling Zander. Um, en ja, we hebben dat in feite eigenlijk, dat allemaal op die kaart uh, eigenlijk aangegeven. Ja, Stelling Zander paste er net niet op, maar daar hebben we uiteindelijk wel een andere oplossing voor gevonden. Want het, ligt, het lag te ver zuidelijk. We hebben er eigenlijk daar eigenlijk zoveel mogelijk wat wij wisten, wat wij weten, vanaf de Duitse kaarten en ook de kaarten die na de oorlog zijn gemaakt. Uh, hebben we daarop aangegeven en ook eigenlijk bijvoorbeeld um, ja, belangrijke gebouwen die daarop stonden zoals Hotel Woest, uh, Grand Hotel Woest en de Watertoren en de Oranjeflat. Dat was natuurlijk de voorloper eigenlijk van, uh, van de Hotel Dorange. Um, hebben we daarop aangegeven om eigenlijk nog te laten zien van hoe Zandvoort er eigenlijk uit heeft gezien en, um, en ja, uiteindelijk ook de afbraak en de opbouw eigenlijk van de bunkers. En uh, dat hebben we gedaan met foto's, die je dan eigenlijk, uh, ja, kan je die punten kan je dan aanklikken dan verschijnt er een foto met een klein verhaaltje eronder. En daarnaast ja, heb je ook een spel en dat klinkt een beetje gek, maar uh, we hadden er ook beschikking om er een spel van te maken. En dan zoek je eigenlijk de juiste, ja, een soort combinatiespel is het eigenlijk. Uh, de juiste foto bij de juiste beschrijving. En een ander spel zorgt er eigenlijk voor dat er ook een soort van quiz is: van test je kennis. Dus over de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, als je de tentoonstelling hebt gezien, dan kan je natuurlijk kijken of van tevoren of, of, al kijken of je het begrepen je hebt. Weet, het begrepen ja. hebt. Ja. En dat is natuurlijk leuk voor de, voor de, de scholen die komen. Die kun je daar zeg maar op afsturen en een, met gerichte ja, vragen... De... Een, een van mijn vragen was daar ook op. Daar dus zat ik vanmorgen een beetje over ja. na te denken. Uh, dit is historie. Ja. Um, jongen, als ik was, heb ik gespeeld in bunkers. Ja. Um, de jonge lui, hebben die daar nog wat mee... Nou ja, ze krijgen natuurlijk op school is een verplicht onderdeel in groep 8 dat je dus de Tweede Wereldoorlog wordt behandeld. wordt in alle geschiedenisboeken wordt het behandeld en het is ook een verplicht onderdeel van de kerndoelen. Dus daar moet je als school aandacht aan besteden. Dus die vinden het maar wat al te leuk dat ze gewoon in Zandvoort hier naar het Zandvoorts Museum kunnen om op een andere manier dan uit een boek. Ja. Ja en dan echt specifiek ook over de geschiedenis van Zandvoort, want in die boeken gaat het natuurlijk echt over de Tweede wereld zoals dat in Nederland heeft plaatsgevonden en daarbuiten. Maar uh, ja, het is nu echt de geschiedenis van Zandvoort, wat, uh, wat tentoongesteld wordt. De aanloop is gezet, hè, twee jaar geleden. Heb je in de tussentijd al, al uh, uh, scholen gehoord, van wij willen wij willen ja. Ja, ja, ik Ook ben buiten ook... Zandvoort? Ja, ook buiten Zandvoort. Uh, we hebben gisteren net uh, al uh, een school gesproken uh, uh, die zeker, zeker komt. Dit mm -hmm. is al, in de agenda is het al uh, gezet. Uh, en ik heb hier in Zandvoort heb ik, ben ik ook langs scholen geweest. Uh, en heb ik het ook uh, zeg maar, nee. gezegd, van, gepromoot van er komt een mooie tentoonstelling. Zeker als je zegt het is verplicht in groep 8. Ja. Is dit natuurlijk de kans om ergens, ergens je informatie en je lesdoel op af te zien. Ja, zeker. Ja. ja, ja. Maar, ja, nou heel mooi hè. Het verborgen verleden van uh, Zandvoorts. Vanaf uh, 8 maart in het uh, museum uh, bij de Bunker tentoonstelling. En wat we al eerder zeiden, ook heel geschikt voor uh, kinderen. Dus uh, voor uh, klaslokalen van de lagere school. Zeker de moeite waard om uh, daarheen te gaan. Je hoorde Marian Sensen en uh, Stefan uh, de Groot, beide van uh, de Bunker uh, tentoonstelling, zijn daar al jaren mee bezig. En de tentoonstelling is uh, te zien tot uh, 30 juni. En B. Zonneveld uiteraard, die was degene die met ze sprak over de bunkertentoostelling. Zo dadelijk gaan we weer naar Duintjesveld voor de tweede helft van de wedstrijd. We hebben het over stormvogels S.V. Zandvoort. En S.V. Zandvoort speelt thuis. En ze uh, ja, staat momenteel 0-2 dus in het voordeel van uh, de stormvogels. Wat er in de tweede helft gaat gebeuren, dat horen we uiteraard van uh, Piet Spijper. En Dolly is er ook, dus dat wordt een dollybol zo dadelijk. Eerst gaan we weer een lekkere gauwe ouwe voor je draai. Jim Croce is hier. Bad, bad. Leroy Brown. Ik hoor een mooi moment, Piet? Wat is er aan de hand daar op Duifjesveld? Nou, we zijn in de minuut 50, vijf minuten na de rust met dezelfde formatie. Waar eerst een, een door, doorgebroken Nigel Berg die naschoot. Maar vervolgens op volgende aanval een, een mooie aanval. En die uh, kwam bij Kasten Vries en die geeft hem door, diep op onze Fernando Lewis. En Fernando die pakt hem op zijn voet en dat is een pegel. En het is uh, na 50 minuten 1-2. Dus we zijn weer volop in de wedstrijd. En naar die kantine toe, wat ik al eerder zei. Dus uh, we hebben er alle vertrouwen in. We zijn weer in de aanval nu. En uh, <laughs> dus, dus er zijn uh, ja. allemaal ook, ook de supporters langs de lijn zo blij dus, nou, dat die erin zitten. Nou, dat denk je... ik ook. En uh, ja, mooie motivatie om inderdaad uh, zo uh, die kant op te spelen. Richting uh, alle, alle fans die natuurlijk uh, hier in Sanfoort in grote getalen aanwezig zijn. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik tel wel een paar mensen, maar ik zal ze niet helemaal gaan tellen. Maar er zijn ook wat mensen met stormbobels. Dus. Oké, okay, nou ja, in ieder geval uh, zit er eentje in, uh, Piet. Ja. Dan moeten we er nog uh, minimaal twee volgen en dan hebben we gewoon gewonnen vandaag. Ja. We hebben nog ruim 40 minuten, dus de jullie op de hoogte. Makkelijk zat. Dankjewel, Piet, okay. voor dit moment. Doe, doe. En uh, straks komen we bij Piet I terug. Make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor, just and get your neck break. Ooh, tell me what you what you what you gon' do. Ooh. Cause I'm about to make a scene. Double up that sunscreen. I'm about to turn the heater, gonna make the glasses steam. Ooh, tell me what you what you what you gon' do? Ooh.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 Heel oud, maar zo oud is het nog helemaal niet, uh, Dolly, de single van uh, Mega Trainer. Uh, en You Luke. Nou, Dolly is even met de koptelefoon bezig. Lukt het niet, uh, Dolly? Nee, het lukt niet. Oh jee. Nou ja, we willen het hebben over uh, de kerstman. Uh, ik las op uh, Facebook en uh, bij uh, ZFM uh, las ik een uh, mooi verhaal over de Kerstmannen die vanmiddag op het circuit zijn. Ja, dat klopt. Ja, goedemiddag ja. trouwens. Heel goedemiddag. Uh, hey, hallo. Goeie... en alle luisteraars en kijkers maar, natuurlijk. Fijn hè. dat je er weer bij bent. En jij ja. zou eigenlijk naar de kerstman naartoe gaan, hè, maar helaas uh, gaat het even het, niet lukken. Uh, het, het, het, het dreigt te verzanden, uh, want uh, de cameraman heeft net helaas af moeten zeggen. Dus ik, ik ga even nadenken of ik uh, iemand anders bereid kan vinden okay, okay. om mee te gaan. Want het is natuurlijk veel te leuk om, daar, uh, om dat zomaar voorbij te laten gaan. Zeker, want wat uh, gaat er gebeuren? Nou, er is een, uh, een organisatie, een platform en dat noemt zichzelf Santa Maxima. Wat houdt dat in? Dat is um, een, een, een hele grote groep motorrijders. Uh, die worden vertegenwoordigd door Minko Snel. En um, het doel daarvan is dat ze met een hele grote groep gaan rijden... Uh, in eerste instantie om uh, sponsorgeld op te halen en uh, geld in te samelen. Wat bestemd is voor het uh, kinder-oncologiecentrum in Utrecht. Daar is ernstig behoefte aan een uh, activiteiten- en spelafdeling. Ja, het Prinses Maxima Centrum, hè? Ja, klopt. klopt. En dat, dat speciaal voor de kinderafdeling... Uh, zodat de ouders van de zieke kinderen een, een, een uh, ruimte hebben... waar ze spelletjes met elkaar kunnen doen... en waar dingen voor de kinderen georganiseerd worden. Zodat hun tijd, dat ze een beetje een tijdverdrijf hebben... en zich niet altijd zo ziek voelen. Nou, een en... heel, heel mooi goed doel, Dolly. Absoluut, Wat, absoluut. Wat uh, deze maar ja, kerstmannen gaan doen. Maar hoezo kerstmannen dan? Uh, zeg maar vlak voor de Pasen. Ja, dat, dat, had ik dus, dat was een vraag geweest die ik ze heel graag had willen stellen. Ik denk dat dat ooit is, zo is geboren. Santa Maxima, ja, dus dat, de kerstmannen dat, ja. voor Maxima. Ja. En uh, ja, ze, ze gaan nou eenmaal altijd in kerstmannenpak, allemaal, alle motorrijders in kerstmannenpak ergens heen als ze weer een actie hebben bedacht. En dan kan je denken, ja, wat heeft dat met zand voor te maken? Nou, vandaag heel veel omdat ze om twee uur al vertrokken zijn in Hierugewaard. In twee groepen komen ze richting Zandvoort. Gaan ze naar het circuit. En als ze daar aankomen op het circuit... daar staan heel veel uh, patiëntjes, kinderen... die uh, dus met deze nare ziekte te maken hebben. Met familieleden. En uh, ja, ze zouden daar allerlei leuke dingen met de kinderen gaan doen. Maar ja... Ik had gehoopt dat ik daar naartoe kon om daar verslag van te doen en te filmen en daar te vragen en te kijken wat er gaat gebeuren. Maar wat het precies is, weet ik niet. Ik kan me er iets bij voorstellen dat ze misschien op de motor een rondje mee mogen rijden op een circuit of iets dergelijks. Maar dat is mijn eigen speculatie hoor. Ja, dat denk ik ook. En uh, ja, het circuit is opengesteld uh, hiervoor. Ja. En de baan is uh, vrijgegeven dat die motorrijders ook gewoon uh, de baan op kunnen. Ja. Ja. Hoe leuk is dat met die kinderen? Ja. Ja, zo is het. En uh, ja, ik, ik vond dit uh, zo'n bijzonder iets. En uh, ik dacht, ja, daar moeten we even aandacht aan besteden. En zo leuk ook dat ze het circuit nu als uh, doeleindpunt hebben bedacht... En ja, ik ben ook eigenlijk razend nieuwsgierig wat er allemaal gaat gebeuren. Ik wil ook eigenlijk een oproep doen naar uh, de Zandvoortse mensen... die dit uh, net zo uh, waarderen als dat ik dat doe, om daar om naartoe te gaan. En ze hebben mij verteld dat ze op de motoren hebben ze van die uh, QR-codes. Oh, ja. Dus dan kan je meteen met je telefoontje zou je een donatie kunnen doen... Uh, om het die, zodat, zodat dat terecht komt bij, uh, bij uh, Utrecht, bij het uh, oncologiecentrum. En dat het bij die voor die kindertjes besteed kan worden. Dus je moet gewoon heen gaan daar uh, naar het circuit. Eigenlijk. Even, wel. even de qr code scannen ja. op je telefoon. Ja. En dan heel veel geld geven. Dat ja, is de bedoeling. Dan. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Tuurlijk, dat hoop ik zo van harte. En het is misschien ook wel leuk om even naar de zeeweg te rijden... bij de parkeerplaats te gaan staan en te oh, kijken ja. hoe ze allemaal aankomen rijden. Ja. Dat moet, dat even moet toch heel apart zijn? Dan hou je een motor tegen. Ik moet even scannen ja, ja, hoor. Even ja, scannen. even scannen. <laughs> ik zie het zo gebeuren. Nou, ja. Dat zou mooi zijn, uh, Dolly. En, ja, toch? Uh, ja, wij als uh, omroepen hier in Zalvoort werk ook uh, hieraan uh, mee. En uh, ja, daar, Daarvoor hebben wij uh, zeg maar de poster of het uh, plaatje daarvan... Uh, ook op onze Facebookpagina in app ja. gezet. Waardoor je daar ook de QR-code kan, ja, kan scannen. En uh, ook gewoon een donatie kan geven. Ook vanuit de luie stoel. Vanuit de luie stoel. Je hoeft niet uit het circuit. Het is wel leuk natuurlijk. Hè? Even kijken hoe het circuit gaat ja, worden. zo met de nieuwe pitsraad. Ja, ook dat natuurlijk. Dan ja. heb je meteen weer even de gelegenheid om er van dichtbij te bekijken. Precies. Even ja. stiekem toch naar binnen. <laughs> Zeker. Nou ja, mooie actie. En uh, ja, die acties uh, doen ze wel vaker in dit keer. Uh, dus uh, richting het Sikwi uh, helemaal vanuit uh, Herugwaard. Yep. Hartstikke leuk. Ja. En dan uh, zometeen het uh, volgende uur, uh, Dolly. En dan uh, gaan we racen in Bahrein. Begint zometeen om uh, vier uur de race. Oh. En uh, ja, de start gaan we ja, uiteraard meenemen. Ja, de, de, de trainingen zijn natuurlijk al geweest. Hè, in verband oh, met, het is de, geweest? met de ramadan uh, moet het een dag vervroegd worden, had ik begrepen. Klopt, ja. klopt, klopt. Dus, dus we gaan uh, zo nou. dadelijk uh, racen. Nou, je ziet het in het belt uh, voor je op dit moment... Weet je hoe lang dat geleden is dat ik dit gezien heb? Oké. Okay. Ja, ja, Ja. een beetje de nabeschouwing af en toe. Ik weiger namelijk een abonnement te nemen. Ja, nou, hier ja. heb je gratis, uh, gratis kijken. Ja. Nou. Hoe mooi is dat? En jij hebt zondag geen uitzending meer, hè? Nee, ik heb nee, geen uitzending. Nee, maar, uh, nee. nee, maar... Ja, uh, jammer dat dus oh, ja, zondags bij je kijken. <laughs> dat was wel een goede rijder geweest. Ja, zeg, toch? zeg nou, vanuit, ik wil gewoon meepresenteren op zondag, hoor. Geen probleem. <laughs> Oh, kijk, hij gaat weer een haring opgooien. Ja, ja, ja. ja. Oh nee, dat noem je niet, hè? Nee, nee. Maar de kerstmannen dus op circuit, ze dadelijk gaan we racen. We hebben uiteraard ook Renner Lawson weer voor in de uitzending, zo rond kwart over vier. We hebben het voetbal spannend daar op Duitschersveld, want na 2-0 tot aan de rust tegen te hebben gestaan tegen de wedstrijd bij Stormvogels, hier in Zandvoort. Eh, hebben we nou uh, een, uh, in de 50 minuut gescoord? En daar uh, staat het op dit moment uh, 1 tegen 2. En gaan we gewoon op naar een minimaal gelijk spelletje, Dolly. Het is wel eens waar de nummer 1 op dit moment uh, in uh, de competitie. Maar uh, oh. bij de nummer 5. Dus ja, soms ja. zijn we ook weer niet. Nou, nee. Dus uh, die moeten we aankunnen, die stormvogels uh, mannen. Vooral op eigen terrein. Eigen terrein, uh, ja. ja. Fluitje van een cent. Ja, geef ze maar even lekker pakkie. Nou ja, tot aan het nieuwsje ontkomt er niet aan, hè. De kerstmannen op het circuit. Dus uh, ja, die komen richting het circuit. Ik zie ze al rijden. Op de motor. <middels> richting circuit Zandvoort. <middels> Driving home for Christmas. Ja, naar het ja, circuit ja, toe. Vandaar ja, ja, ja. dat we deze even draaien. Moet kunnen toch? Ja, je hebt wel. Ja. Ondertussen heel even de radio uit, maar heel snel weer aan hoor. Want oh, uh, zometeen de derde uur van dit programma. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah.